We reizen namelijk langs Italië, Zwitserland en Frankrijk. Torben Heersen, jij woont in uh, Italië, Oemrië om precies te zijn. En ik vraag mijn correspondent altijd naar het nieuws in hun land. Maar jij wilde het graag even over het uh, Italiaanse voetbal hebben. Goedemorgen, ja. Ja, heel graag. Ik wil het altijd graag over voetbal hebben. <laughs> Hoe is dat zo? Sinds, sinds wij hier wonen nu uh, ruim tien jaar... ben ik acht jaar geleden met mijn neef ooit een keertje naar het stadion gegaan in uh, Rome... Mm -hmm. En dat was om daar te kijken naar de wedstrijd tussen AS Roma en AC Milan. En bij Milan speelden toen, uh, uh, speelde toen nog een aantal Nederlanders, zoals Van Bommel en uh, David Kieper no toen nog rond. Ja? Dus wij kwamen, eigenlijk, wij kwamen eigenlijk kijken naar het grote Milan. Uh, maar toen het stadion binnenkwam, dan spelen ze het Romeinse volkslied, zeg maar. Het de hymne van, uh, van AS Roma. En uh, daar kreeg ik zoveel kippenvel van dat ik sindsdien een. Uh, en AS Roma supporter bent met de seizoenkaart op de Koura Oh! Dus dat is de, zeg maar de, uh, ja, de, de, de F-site van AS Roma. Dat zijn de serieuze supporters in ieder geval. Ja, zonder agressie hoor. Met name veel zingen en, en, en, en lawaai maken en steunen. Mm -hmm. En hoe gaat het verder met Roma op dit moment? Hoe, uh, hoe staat het team ervoor? Nou, dan kunnen we nu naar het volgende onderwerp. <laughs> nee, het gaat... Uh, nou, we herpakken ons weer. We hadden in het begin het altijd... Wij worden kampioen. Ja. Uh, maar nu gaat het strijd hier tussen Napoli en uh, Juventus. Eigenlijk Juventus, uh, daar, die doen bijna elk jaar wel mee. En zoals elk jaar tijdens de winterstop... krijgt Roma een aantal wedstrijden waar ze veel punten laten liggen. En dat hebben we nu ook gedaan. Dus de, de titel is, uh, is ver uit zicht. Dus alle hoop is nu gevestigd op de Champions League. Mhm. Mm uh, die we ook niet gaan winnen hoor. Maar we moeten in ieder geval een ronde verder komen. Dus, uh, en, het en, gaat matig. Met en Roma. jullie zijn natuurlijk uh, uh, tot die verloren. Uh, uh, de, ja. de schitterend afscheid was dat met tranen. Het hele stadion in tranen. Was, was prachtig om te zien. Maar jullie hebben een ja. nieuwe uh, uh, Turks talent, geloof ik, hè? Ja, ik ken die onder. Ja, Fantastisch. Ja, ja, ja wat is dat voor speler? een Sorry, hè? Nee, wat is dat voor speler? Die, die uh, Under? <coughs> Nou, ze noemen hem de Turkse Messi, zo is hij binnengehaald ook. En uh, hij speelde in het begin uh, niet zo heel erg veel. We deden een hele grote aankoop deze zomer, die, die, die pikten we eigenlijk in van, uh, van Juventus. Dat is uh, Patrick Schiek. Uh, mm -hmm. die, die kwam bij Juventus niet door de medische, medische keuring. En toen heeft Roma hem opgepikt. Hij pakte altijd graag de, de mannen die ergens anders niet aan de, aan de bank komen. <laughs> die mogen bij ons van spelen. Uh, en Onder is heel jong en die zat erin op de bank. En uh, ik heb hem een paar keer toen zien spelen in trainingswedstrijden. Ik was, ik was dus zelf erg onder de indruk. Dus ik zei tegen mijn vrienden: Hij moet spelen, hij moet spelen. En sinds uh, een aantal weken speelt hij en uh, scoort hij heel veel. En uh, razendsnel, dus uh, een, nieuwe, een nieuwe ontdekking in, in het team. Ja, wat goed zeg. Zo'n zo jonge speler vind ik altijd mooi om te zien. Nou, en, en nu maken we de cirkel even helemaal rond, want zondag, uh, morgen dus, ja. is het AS Roma, AC Milan. Ja, Ja, wat gaat goed. het worden? Uh, nou, Gattuso heeft Milan weer op de rails, dat staat hier in alle kranten. Ja, dat, als trainer. Uh, Milan, ja. Uh, de, verde de verdediging wordt sterker en uh, uh, maar, nou, ik zeg niet maar iets heel voetbalachtigs, maar de, uh, Milan is een ploeg die Roma wel ligt. We hebben uit, hebben ook altijd niet van ze verloren. Uh, en nogmaals, Roma heeft, uh, uh, ondanks dat we verloren hebben in Donetsk, dat we niet hadden uh, moeten doen, uh, is Roma wel uh, scorend ook dankzij UNDAR nu weer een vorm. Dus ik denk dat Roma, ik denk dat Roma wel wint. Heel goed, heel goed. Torben, was lekker om even zo te beginnen met zo'n voetbalpraatje. Dat is altijd lekker. Ja. Uh, we gaan het straks gaan we het over uh, onder andere mobiele telefoons in uh, Italië hebben. Maar eerst ga ik even verder naar uh, Patricia. Ja, want die woont namelijk in Zurich in, uh, in Zwitserland. Tenminste, op dit moment even niet. Want Patricia, je zit midden in een levensgevaarlijke sneeuwstorm. <laughs> nou ja, uh, het was behoorlijk stormachtig. Ik ben uh, momenteel, wel ik even uh, in uh, Italië. En uh, daar was het weer behoorlijk koud. En volgende week weet ik dat een groot gedeelte van Nederland vakantie krijgt. Ik weet dat er van mijn familie ook naar Italië toe gaat. En het wordt hier echt min 15, min 20 overdag. Oh. Dus ze uh, zijn gewaarschuwd. Sokken aan, dubbele sokken. Ja, en zo'n uh, ja, zo ninja. Sommigen noemen het een ninja. Dat is zo'n face mask, weet je wel. Ja. En uh, ik hoorde vandaag ook een ander woord ervoor. Het heet buff. Toen zal ik een beetje smerig, ik weet niet. <laughs> niet. Jij ja, krijgt de verkeerde associaties mee, dus waarschijnlijk aan mij. Maar ja. ik zou zeggen, mocht je volgende week op uh, wintersport gaan, neem het mee, neem het mee. Kijk, dat zijn de tips. Dus in ieder geval iets voor je ja. gezicht, want het is hartstikke koud. Um, ja. je, de, er was ook nog iets met, met helikopters en wintersport. Ja, een vriendin van mij, uh, die was toch op te gaan en ik zeg altijd, doe het niet. Uh, vooral niet in Witland, dat hebben we volgens mij wel een keer verteld bij jou, het programma. Dat bedoel, de Wieners kennen geen landsgrenzen, maar het schijnt van in Zwitserland is de bodem wat meer ziltig, wat meer zout Waardoor het makkelijker kan gaan bewegen. Maar goed, die vrees mij was toch op te gaan om. Ja, de mensen worden steeds beter, beter, raken een beetje verveeld. Ik moet eerlijk zeggen, de pistes zijn ook echt overvol als je kijkt in de vakanties. Mm -hmm. Dus wat doen mensen? Ik snap het wel, maar ja, ik doe het gewoon niet. Ze gaan op piste vervindt, maar ze hebben het wel gedaan. Meteen ook keihard voor straf, want is dus gevallen en heel knullig ook. Want het was nog niet eens heel moeilijk of zich niet eens heel hard. Maar zij is gevallen, heeft haar polsen echt op twee plaatsen gebroken. Oh. Um, en moest worden afgevoerd door een helikopter. Dus nou, uh, gebeld, een helikopter gekomen, locatie uh, zeg maar bepaald. Hij kon in de buurt daar landen, maar hij kon niet landen, ik moet ik wel goed zeggen. Dus zij werd uh, daar binnen getakeld, maar hij, zeg maar, haar vriend, was er ook bij. En die moet dan ook mee met de helikopter, die gaat wel niet zelf verder skiën. Dus zij lag in de helikopter, maar hij... Moest eronder blijven hangen, het hele stuk terug naar waar ze maar, gaan landen. En hij heeft mega hoogtevrees. Dus die hebben echt hun les wel, uh, wel gehad met, dit, met het vluchtje. Wow. En toen dacht ik al, oh, ik weet eigenlijk niet zoveel van die van helikoptervlucht, maar ik zie ze wel vaak. En het schijnt in Zwitserland uh, is het echt mega gestegen. Vorig jaar in 2017 heeft Swiss Air Rescue 12.660 vluchten uitgevoerd. Misschien best veel. Heel veel. Daar heb ik het nog niet eens over Frankrijk of Oostenrijk of Italië. En uh, veel. wat ik zelf opvallend vond, dat je echt dacht, oh, het zijn potbreuken, weet je wel, mensen die vallen. Maar de meeste mensen die worden afgevoerd zijn uh, door een hartaanval, een stroke. Dat zijn de meeste gevallen. Oh, dat is wel heel opvallend. Ja, dat vond ik ook erg opvallend. Ja. Maar goed, anyway, het moraal van het verhaal is, lekker skiën, neem je buff, <laughs> neem je buff mee. want <laughs> <of> het <laughs> wordt koud. Uh, maar pas wel op. Pas wel op. Nou, dat is een heel keurig einde van, uh, van je betoog voor skivakantie. Um, we gaan het zo uh, hebben over hele keurige burgemeesters. Of niet, misschien? Nou, dat denk, ja, dat denk jij. Nou. Dat denk jij. <laughs> Ik ben heel benieuwd. Arnhorst, de afgelopen dagen was jij in uh, Parijs. En je komt eigenlijk letterlijk nu pas. Ja, je komt net pas het huis binnenstappen. We, we belden je net op tijd. Je kon nog net opnemen. Wat fijn dat je er bent. Uh, wat is je opgevallen in Parijs? Ja, dankjewel. Ja, euh, nou ja, dat het water nogal uh, hoog stond. Niet zo hoog meer als een paar weken terug in het nieuws. En dat het koud was. En uh, daardoor was ook de, de, de TCV, de hoge snelheidstrein, uh, vertraagd. Oftewel, er waren twee treinstellen stuk. Dus dat was spannend, inderdaad. <laughs> um, maar de, ja, de lucht was blauw. Hoewel aan het eind van de dag die ook wel een ander kleurtje kreeg door de smok. Dan merk je dat toch ook wel weer met oh, ja. het koude weer. Maar voor de rest, ja, Parijs blijft natuurlijk heerlijk om uh, te vertoeven. Wat was het ook de weer met dat... Was het ook weer met dat hoge water? Hoe, hoe, hoe kwam dat ook alweer? Ja, door, door de aanhoudende de regen van de afgelopen uh, wintermaanden. Mm. En, uh, stond het water in de Seine zo hoog... dat uh, het meestal misschien wel het bekendste standbeeld van Frankrijk... de Zouave van Alma, een, uh, een, een, een, een standbeeld... Uh, aan de oever van de Zerne uh, zijn eigen Twitter-account inmiddels heeft... sinds de winter, waarbij oh, ik een volg... Oh. <laughs> ja. Laten we zeggen, dat standbeeld staat bij een van de bruggen... en uh, het water stond aan zijn lippen, zo hoog stond het water letterlijk, ja. En wat twittert uh, hij zoal? Nou, dat, wat, dat zei, mondieu, uh, mijn hemel, wat een uh, water inderdaad. En het blijft maar komen. En inmiddels zag je ook een foto voorbij komen. En dan heeft, die, heeft iemand hem een uh, rennensvest omgehangen. <laughs> dus uh, nee, dat is een leuke. Dus ze waren van Alma in Parijs. Als je daarop koekelt, dan uh, kun je daar wel op lachen of twitteren. Een volgtip is dat. En, en, en Arne, het programma hiervoor, uh, De Zes Ogen van de Vries, dat ging over uh, daklozen in Nederland. Maar in Parijs staat natuurlijk bekend om de clochards, de zwervers. Hoe hebben die het in deze kou? Nou slecht ten eerste, uh, misschien wat ironisch, maar de kade bij Pont Neuf uh, stond nog onder water, dus daar kon je ook al niet vertoeven. Oh, nee. En uh, uh, door het hoge water, maar ook de plekken daarboven, ja, het valt er toch op wat we het al eens eerder over hebben gehad. De, de, dat zeggen die, die groepen van uh, beroepsbedelaars, ja die drukken de echte, uh, laten we zo zeggen, de echte tussen Of of niet echte. Ja, hoe moet ik dat goed zeggen? Um, die beroepsbedelaars verdrukken de, de laat zeggen, de, de oorspronkelijke uh, Parijse daklozen weg, zeg maar. Dus ja. je, je ziet die in de zijstraten, ook met het koude weer, ja, echt letterlijk uh, verkrampen van de kou op dekens. En je ziet uh, ja toch naar verhouding wel doorgevoerde uh, mensen op de, de A-locatie zitten als het gaat om bedelen. Ja. En uh, dus ja, nee, dat. dat uh, Moeilijk. En als je dan weet dat het dan vannacht min 8, min 9 wordt... gevoelstemperatuur uh, heftiger. En je ziet die mensen op straat. En ik ben een paar dagen geweest, je ziet ze echt een nacht daar doorbrengen. En uh, ja, er overlijden 450 mensen gemiddeld in Frankrijk als daklozen op straat. Hè? Dus uh, en ik, ja, dat is dan confronterend. Ja, dat is inderdaad confronterend. Uh, het is ook echt vreselijk koud. Dus nou, uh, sterkte daar, ze zullen niet luisteren. Arne, we gaan het straks hebben over uh, onder andere burgemeesters van Parijs, waar je dus net was. Maar eerst even naar, ja, toch een beetje internationale muziek hoort er toch bij in de wereld van Bine en Ja, de Duitse Lucy Electrics. Het klinkt niet heel Duits, maar ze zong wel Meetgen. En dat klinkt alweer wel Duits. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. De afgelopen maandag lagen bepaalde gedeeltes van Nederland plat... vanwege een grote stroomstoring. Zo ook bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. En Arjen Lubach die checkte even wat de gevolgen kunnen zijn van zo'n storing. De hele stad lag plat. Niks. Maar dan ook bijna niks deed het meer. En je hoort het goed, ik zeg bijna. Want dan kan je in de gemeente Amsterdam nog niet. Ik verbaasde me trouwens over de parkeerautomaten, deed het wel. De hele buurt was zwart, maar de parkeerautomaten deden het wel. Dus je kan blijven betalen. Dat is uh, superfijn. Ja. super fijn. Ja, Heel erg fijn. Er kan dus gewoon betaald worden. Ook al is er een stroomstoring. Torben, de kranten stonden hier. Uh, nou, best wel vol van die stroomstoring. Testoots deze week. Zou dat in Italië ook kunnen gebeuren? Groot nieuws niet, um, want het gebeurt vaker. Maar nogmaals, ik, ik kan eigenlijk alleen dus praten voor, voor de regio waarin ik woon. Uiteraard, ja, uh, ja, Om even dus. een voorbeeld te geven, ik zit nog op een HDSL-lijn waarbij ik 14 MB download snelheid heb. En als wij soms kijken naar uh, Nederlandse televisie, dan zien we dat, dat je daar uh, abonnementen afsluit van minimaal 100 MB. Ja. Dus die telefoonlijntjes, als het heel hard waait en heel hard regent, dan wil dat nog wel eens een knappen, ja, En dan wil het nog wel eens... Een tijdje zonder stroom zitten of zonder telefoon of uh, ja. En uh, uh, wat wordt, is het dan snel opgelost of uh, kan het dagen duren dat je onbereikbaar bent? Hoe gaat zoiets? Nou de laatste keer dat wij uh, een, een, echt een goede sneeuwbui hadden hier, uh, dat was uh, acht jaar geleden. Die komt er nu overigens ook weer aan, zeggen ze de komende tijd. En oh, ja. toen knapte de stroom eraf en dat heeft al twee dagen geduurd. Och ja, ja maar dan wordt het ook koud denk ik, of niet? Ja, ja, wij zitten, wij zitten midden op een berg, hartstikke leuk. Mijn ouders waren hier toen en uh, nou, de kinderen waren nog een stukje kleiner. Die zijn nu tien en zeven, dus eentje was nog een baby en die andere was toen, uh, was toen twee. Uh, en uh, uh, toen de stroom eraf klapte, toen, uh, ja, toen hadden we echt, het meteen de haard aan en de kaarsen. Ja, en toen hebben we uh, het gast deed nog wel. Uh, ja, toen hebben we gewoon met z'n allen in de woonkamer gediverkeerd. Ja, hartstikke gezellig ja. Ja. Gezellig is het wel, ja, maar uh, handig ja, maar je het geen kant op. Nee, handig is dus, het niet. We wisten wel van tevoren dat het zou gebeuren. Niet dat de stroom eraf zou klappen, maar dat, uh, dat, er heel, dat we zouden insneeuwen, dat werd ook gezegd. Dus we hebben gehamsterd, als dat zo mooi heet. Oh ja. En we hebben toen twee dagen op een berg uh, uh, ja, met de familie bij de aard gezeten. Wauw, ongelooflijk. En. Het is dat het, uh, ja, dat kan. Het kan, is wel een beetje raar inderdaad. W uh, wat ja. ik ook al zei in mijn inleiding. Uh, in uh, Zuid-Afrika staat er een, uh, een watertekort staat voor de deur. Dat, dat zit er aan te komen. Is zoiets ook ja. denkbaar in Italië? Ja. ja, we hebben de afgelopen zomer hebben wij, maar dat geldt, geldt voor heel Italië. ...hebben wij de droogste zomer gehad sinds 1954 of zoiets, ergens in de jaren 50. Mm -hmm. uh, ja, en dat was echt, uh, uh, was echt schrijnend. Wij, wij nogmaals, wij zitten dus op het platteland, wel onder een uh, dorpje. En uh, daar hebben ze gewoon uh, uh, waterleiding. Uh, maar daar werd ook al tegen de mensen gezegd, doe, uh, was, doe zuinig met water, let op hoe je water gebruikt. En wij hebben uh, bronnen, waterbronnen, gewoon uh, op 80 meter diepte. Daar pompen wij als het ware bronwater omhoog. Maar je merkt gewoon, uh, hoe langer die zomer duurt. <coughs> sorry, we hebben ook een zwembad wat we moeten bijvullen, ja. uh, dagelijks. Je merkt gewoon dat, dat, uh, dat die bron elke dag minder water en minder lang pompt. Dus je merkt gewoon dat er watertekort uh, er is. Je voelt het aankomen. En is er dan. Hoe. Ja. hoe uh, uh, kan je daar wat aan doen? Is er een oplossing voor? Komt, uh, komt de overheid met, met watertankers? Of uh, hoe werkt zoiets? Nou ja, dus. Het, het, het vervelende was dat dat. Op het, het hoogtepunt van de zomer. Midden augustus, uh, toen uh, ging onder de grond, maar dat, dat weet je natuurlijk niet, want dat kun je niet controleren, ging die waterpomp kapot. Oh ja. Dus die pompt dan water in een heel groot bassin. En ik zie dat bassin, elke dag kan ik dat in de gaten houden, hoe houdt het bassin? wordt het nog bij, bijgevuld. En op een gegeven moment zag ik het dalen. Terwijl hij wel het groene lampje gaf van de pomp doet het uh, onder de grond. Maar die, was, die, die pompte wel, maar die pompt het niet genoeg omhoog. Nee. Dus dat zijn liep En dan moet ik gewoon water watervrachtwagen uh, laten komen. Dat heb ik vier 5 keer moeten laten komen. Gewoon vrachtwagen met water. Wauw. Wow. Dus het is ja. ook wel echt lastig gewoon. Het is niet zo dat, uh, ja. dat je even de, de kraan openzet en uh, het is klaar. Je moet dus echt uh, aan de bak. Nou ja, en we hebben ook al, uh, en dat is een, een, een heel ander, de Italiaanse bureaucratie. We hebben met alle aanwonenden van de, van de weg waaraan wij wonen, hebben wij dus vijf jaar geleden het traject ingestart van waterleiding. Uh, dat loopt nu vijf jaar. Want, uh, uh, dat is iets omdat je niet aan een verharde weg zit, zegt het waterleidingbedrijf. Ja, wij doen eigenlijk geen plattelandswegen. Ja, dus dat is een heel gesteggel geweest. Yeah. Maar die waterleiding ligt er nu. Die was de afgelopen zomer al klaar. Maar toen zei het waterleider, ja, wij gooien het niet open nu, want ze hebben boven al weinig water. Dan gaan we niet nog een keertje 15 mensen aansluiten het water met. Ze ja. Zeiden, ja, maar we moeten, we betalen en dat soort dingen. Ja, sorry, we kunnen je niet helpen, het is te droog. Wauw. Alleen, ja. alleen in Italië, dit soort dingen. Nou, uh, de, de Torben. Nou ja, <laughs> ja. nee, nee. <laughs> nee. hopelijk niet. Hopelijk niet. We gaan het straks nog even <laughs> ja. hebben over uh, mobiele telefonie. Yes. Amsterdam heeft een nieuwe nachtburgemeester... genaamd Shamiro van der Geld, gefeliciteerd. Er kon worden gestemd en nu is er dus eentje gekozen. Maar de bekendste nachtburgemeester van Nederland is natuurlijk Jules Deelder. Hij is de nachtburgemeester van Rotterdam. En dit is wat mij betreft een van zijn meesterwerken. O kut, o snee, o pruim, o spleet, o gleuf, o naad, o kier, o reet... O gat, o dot, o doos, o meut, o muts, o klier... O bef, o preut. O peer, o veeg, O dop, o deur. O lek, o pot. O kloof, o scheur. O rits, o snits. O lik, o stuk. O pot, o punt. O kruis, o munt. O poort, o zucht. O tuin, o lust. O moes, o vlaai. O muis, o trut. O Vrucht o krocht, o brug, o kolk. O Vego Dirk, o, o Hol. Ja, en zo kan Jules nog wel even doorgaan hoor. Maar wat zijn nou de bekendste burgemeesters in het buitenland? Kennen ze zoiets als een nachtburgemeester? En zitten er nog andere flamboyante types tussen? Ik vraag het mijn correspondent en. Uh, Patricia, de discussie in Nederland over de gekozen burgemeester gaat al langer. Maar hoe zit dat eigenlijk in Zwitserland? Is die ook gaande? En hebben ze daar überhaupt burgemeesters? Ja, ja een burgemeester. Nee, ja, um, ze hebben hier. Wel burgemeesters heb ik als zeg maar expert niet heel veel mee te maken, maar uh, Zwitserland is een federatie. Dat is echt heel anders. Hè. Het is een combinatie van 26 kantons. Ja, ik weet niet of ik kan vergelijken met Amerika. Ik denk dat de Britten heel boos worden, maar je moet zien als een beetje aparte staten mm -hmm. en alle kantons die hebben dan een eigen kleine overheid. En daar zit dan wel een soort van burgemeester, is dan het hoofd. Uh, maar het is heel verschillend. Elk heeft natuurlijk vier talen: uh, Duits, Italiaans. Frans en retro-Romanisch. En al die verschillende kantons hebben ook allemaal verschillende zorgstelsels, uh, scholen. Het ligt heel nauw bij elkaar, maar het is net allemaal een beetje anders. Mm -hmm. En um, de overheid uh, wordt gekozen door een parlement. Wat eronder zit. Ja, fucking boring dit verhaal, maar ik moet het toch eens vertellen. Ja. En het parlement wordt weer gekozen door de mensen. En ja, dit van kennen we natuurlijk van de directe democratie. Wat een, uh, want in principe kiezen dus de mensen niet... De president, niet de burgemeester. Dat gaat via het parlement. Maar als burger kan je dan wel weer een referendum op tafel leggen. Dus je kan een soort van toch tegenstemmen. Dat is wat hier dan gebeurt. En, en gebeurt ja, het ja, we hebben het al vaker gehad over. Ja, ja, nee, het gebeurt heel vaak. Sterker nog, vanaf, uh, ik heb het opgetreden vanaf 1891. ...zijn er 209 hele grote referenda door uh, uh, zeg maar aangekaart. Ja. Het is echt over wetwijzingen, grondwetwijzingen. Daar zijn er 22 van aangenomen. Dus weet je, en dit zijn echt de grote dingen. Hè? Dit is niet van, we uh, willen meer worst of vrijdagmiddag. Dit zijn echt grote uh, wetswijzigingen. Nee, dat gebeurt zeker. Er wordt hier absoluut naar de mensen geluisterd. Wauw, maar uh, 10% um, dus ongeveer, maar wordt aangenomen. Dat is op zich niet heel veel, maar er, er zijn wel veel referenda. Nee. Ja, ja, ja, nee, ja, van die, allemaal die kleintjes. Allemaal dus op dat kleinschalige kantonniveau. En dan kan je nog kleiner kijken naar de dorpen. Dat is allemaal mini-mini. En ja, wat ik alsnog nog steeds echt... Schokkend vindt wat hier in Zwitserland heeft plaatsgevonden, is dat uh, in 1991 was het pas dat vrouwen hier mochten stemmen voor dus hun burgemeester. En 1991, houder, dat is ook het jaar dat Zolt en Peppa het stak wat seks uitbrachten. Even <laughs> om te reageren ja. dat dat pas het jaar was dat vrouwen mochten stemmen in Zwitserland. Dus ja. echt, ik kan daar nog steeds niet bij met mijn hoofd. Nee. Um, maar goed. Dat is een beetje hier het verhaal van de politiek. Ja, en... Ik heb daar niks mee te maken. Ik mag niks doen. Nee, precies. Want jij begon je betoog met... Uh, ik heb daar als ja. expert niks mee te maken met burgemeesters. Nee. En, maar waarom heb jij daar niks mee te maken dan? Um, nou, A, ben ik persona non grada op het uh, gemeentehuis geworden in het dorp waar ik woon. ik heb er echt een ruzie gehad. Vanwege je gedrag waarschijnlijk. Oh. Oh. Ja. Ja, nee. Over mijn hond. Ja, over mijn hond. Want uh, toen wij hier gingen wonen in Zwitserland, toen hadden wij een Jack Russell, Joop. En Joop is inmiddels gaan hemelen vorig jaar, uh, maar goed, dat terzijde. Mm -hmm. Joop was bij ons en ik had Joop al tien jaar. En in Zwitserland willen ze dan dat je alsnog uh, echt zes maanden op cursus gaat met je hond. Dat je echt denkt, ja maar, weet je, oké, okay, als die puppy is, uh, ik heb al, dan snap ik het, maar ik heb deze hond al tien jaar. Ja. En toen zei ze, oké, okay, je hoeft het niet te doen als je kan bewijzen dat je voor deze hond ook nog een hond had... Ja, dat zijn echt van die. Dus toen werd ik heel boos op de mevrouw achter. Ik zeg van, weet je, we hebben echt betere dingen te doen in het leven dan dit. Ja. Ik kan niet bewijzen dat ik tien jaar geleden ook een hond had. Ja, ik heb foto's. Ja. Ja, nee, dat is niet genoeg. Weet je wel dat? Dus nee, ik, ik heb niet zoveel met uh, de politiek uh, zeg maar in zitten. En als expert, al geef het op stokje. Je mag ook niet stemmen, je mag niet kiezen, pas als je een paspoort hebt. Dus uh, wij kijken toe. Ik vind het heel interessant. Wat er allemaal gebeurt, maar zelf heb ik er geen eentje op. Nee, duidelijk. Oké okay, Patricia, we gaan het straks hebben over uh, ziektes... en alles wat erbij komt kijken in, uh, in Zwitserland. Yes. Arnhorst, uh, in, in Frankrijk. We kennen hier in Nederland de burgemeester van Londen, van New York. Maar eerlijk gezegd heb ik eigenlijk nog nooit gehoord van de Parijse burgemeester. Hoe kan dat? Ja, goede vraag. Want het is, uh, het is toch wel een best wel een redelijke stad, zou je zeggen. Nou, eh, Parijs. We hebben er wel eens ja. contact mee met Frankrijk. Het ligt uh, dichterbij dan uh, New York, maar toch... Ja, en we gaan er graag op vakantie. Maar vooral Parijs, daar rijden we dan blijkbaar met de route periferiek graag een boog omheen. <laughs> ja. Nee, en, en ook nog misschien nog wel, uh, wel leuk te melden. Het is, nog, uh, het is ook nog eens een vrouw voor de verandering bij een metropool. Ik hoor het ook niet al te vaak. Nou, dat heb, dus nee, hebben ze goed gedaan. Precies, ja. Anne Hildakoe heet ze. Hildakoe. En... Uh, uh, Sinds uh, 2014 burgemeester van Parijs. Eerste vrouw uh, in Parijs ook die die functie bekleed. Wat is dus het voor uh, burgemeester... Ja, goede vraag. Hoe zeg je dat, burgemeester? <laughs> ja, euh, nou, eigenlijk vrij goed. Als je bedenkt 2014 heeft ze wel een uh, vuurdoop gehad. Ik was, uh, ze zat net in het stoel, uh, in het zadel, zeg maar, van uh, namens de Partij Socialist. En uh, toen kwam er letterlijk de, de eerste van een hele reeks aanslagen natuurlijk. Ja. En, uh, als je nog maar net begint als burgemeester. Dus uh, en dat heeft ze goed doorstaan. Ik bedoel, uh, wat dat betreft is er niet heel veel kritiek op er geweest. Ja, aan de andere kant natuurlijk is er altijd wel kritiek op iemand op een hoge post Zeker in Frankrijk. Maar uh, voor de rest, nee. Uh, ja, wat kunnen we zeggen? Ja, wat is de kleine uh, kritiek? De, de, ze krijgt dus een klein beetje kritiek. Uh, uh, wat is dat? Ja, over dat ze misschien wat ijdel is. En uh, over narcisme narcisme in de combinatie met de macht van, van Parijs. Uh, ja, dat kan zijn. Misschien ook wel omdat, er, uh, omdat ze wat, wat uitspraken heeft gedaan... die uh, misschien wat, wat rechtsop doet. Waaronder bijvoorbeeld dat uh, Trump uh, misschien wel de enige burger in de wereld is... die niet van Parijs houdt. En daarmee knippen we over dat uh, Trump uit het verdrag van Parijs wil stappen. Mm -hmm. Of gaat stappen. en uh, is en ook een ja, nou, ze raakt er wel een punt aan mee natuurlijk. Maar ja. daarmee verder haal je misschien ook wel de heilige koe aan. En dat is de auto natuurlijk. En daarin had ze ook wel een uh, idee bij. Ja, daar, sta, daar staat ze heel erg voor. Hè? Of, of eigenlijk tegen. Ja, ze wil eigenlijk het voorzet doen. Of eigenlijk het goede voorbeeld geven om de klimaatdoelen van Parijs te halen. En is om uh, Parijs uh, autoluw of liefst autovrij te maken. En, oh. Ja. Ze zijn dol op hun, uh, een Peugeotje of een Renault of een Citroën. <laughs> en uh, dus nee, dat, dat, uh, dat, dat roept uh, Vrevel op. Maar uh, goed, ik heb het zelf met eigen ogen gezien. Ik had uh, gisteren uh, geen, geen Instagram-filtertje nodig... voor mijn uh, zonsondergang op de Eiffeltoren. Want de smok zorgt gewoon vanzelf al voor de donker oranje kleuren. Ja. Dus ja, ze heeft een punt. En zeker met dit wist hier gewoon hoe erg toch uh, de vervuiling is. En uh, zeker met, met auto's. Over oh, voor de rest, ja, een, ja, ze... een goede goede. Politica ja. en uh, keurig getrouwd, ook als uh, zij het dan misschien twee keer getrouwd... maar ja, dat is misschien ook wel een beetje Frans. Dat is typisch Frans, hè? Ja. Ja, ja en uh, Parijs, dat is eigenlijk het, voor, het voorbeeld van Amsterdam. Hoe zit dat precies? Ja, ik, ik, nou, als ik het goed heb meegekregen is, uh, Parijs is, is verdeeld in twintig arrondissementen, zeg maar stadsdelen. En volgens mij is destijds in, in Amsterdam met die idee geboren uh, een beetje laat zich laten inspireren door Parijs om ook stadsdelen te gaan invoeren. Ja, in Frankrijk werkt dat uh, eh, wel redelijk goed, want ze kennen het eigenlijk niet anders. En uh, je hebt dus eigenlijk ja stadsdelen elk arrondissement uh, heeft zijn eigen merrie. en dan is Anne Hidalgo zeg maar dan de, de centrale uh, burgemeester. Ja. En ja, in, in Amsterdam weten we hoe dat is afgelopen. Daar dat sloeg het een beetje door met uh, zonnekoningengedrag in eigen stadsdeel. Ja, dat elke stadsdeel inderdaad zijn kleine, zijn kleine uh, zonnekoninkjes. Zoals je dat mooi zegt, hey, uh, we, we halen hem vaker aan. Uh, maar jij woont vlakbij de voormalig jongste burgemeester van Frankrijk. Over burgemeesters ja. gesproken. Ja, dat is maar er eentje. Zal ik even snel checken. Nee, uh, hij was volgens mij nu Ja, nee, hij is een rijbewijs kwijt. Om het te noemen. Oh, maar hij, hij was 25, Hij was 24, ja. toen werd hij burgemeester. Uh, nou, hij was jonger zelfs. Zij oh. zit nu een paar jaar. En dan was hij de allerjongste. Ik geloof dat hij toen nog 21 was. Wow. Hij is, is er nu drie, dus hij is nu niet met de allerjongste, Maar met 25 ja, ben je dan al... Uh, om dan burgemeester te zijn van een stadje... van toch wel wat uh, aantal duizend inwoners en een flink budget. En daar gaat het ook mis mee, want uh, daar is wel veel over te doen. Ik bedoel, uh, er is hier nog wel wat... wat, wat, wat uh laat ik zeggen, wenkbrauwen, gefronst. Waarom er nou per se het een dikke Duitse moest zijn als dienstwagen? Ja. Voor een toch wel bescheiden stadje. En waarom dan niet een Franse auto... Uh, die wat misschien wat minder zou kosten naar verhouding. En uh, nou ja, goed, zijn rijgedrag. Het is niet de eerste keer dat hij nu zijn rijbuis wordt ingenomen. En ook ja, ja het budget. Er lopen ook wel meer dan enig onderzoek uh, door justitie... over de financiële handel en wandel. Dus uh, nee, dat... Misschien gaat dit kleine stadje met de jongste burgemeester... misschien nog wel eens een keertje, ook het Nederlandse nieuws want het is me een rijtje. Ja. Ja, ja, de jongste burgemeester, maar hij moet nog een hoop leren. Laten we het daarop houden. Ja, hij is ook al uh, in ieder geval één postiecel kwijt. Hij is niet meer langer de vice-president van de, de, de, de, de, de vereniging van gemeentes... van de Zeven uh, Valleien, de Zet Dus het gaat al langzaam maar zeker. Bergafrok. Uh, onze... Ja, hij, hij, hij toont zich strijdbaar, wordt gezegd positief. Ah. Nou ja. Nou. Nou, we houden hem in de gaten, Arne. Zeker in dit programma De Wereld van Bienfara. We gaan straks uh, verder praten over ziektes, virussen, alles wat erbij komt kijken, griep, epidemieën, maar eerst even uh, oh, een, een beetje opbeurende muziek daarbij. Soullegende van inmiddels 75 jaar. Dit was Aretha Franklin met I Say a Little Prayer. De wereld van BNNVARA. Met Wouter Baumann. Nederlanders zitten vaker op hun mobiele telefoon dan ooit. Er zijn zelfs luxe vakantieoorden waar mobieltjes verboden zijn om helemaal te kunnen ontstressen. Twintig jaar geleden werd er nog zo gesproken over de mobiele telefoon. Heeft u een mobiele telefoon? Nee, nee, nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want uh, ik word toch niet uh, gebeld of zo. Heeft u een uh, mobiele telefoon? Nee hoor, heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er het dus nut niet van in. U ziet er het nut niet van in? Absoluut niet. Ja. Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. <laughs> ik ben niet zo belangrijk. Dan ben je op de aan het fietsen, dan word je gebeld. Ja, heel gek. Ja, ja, ja. Wat zou er allemaal veranderd kunnen zijn in twintig jaren? Ongelooflijk. Torben, jij woont in Umbri, Italië. Echt het binnenland van Italië. Volgens mij zijn ze daar niet altijd uh, perfect bereikbaar, toch? Uh, dat klopt. Uh, dat ligt helemaal aan welke provider je hebt. Je hebt natuurlijk gewoon, net als in Nederland volgens mij, be, uh, bekijk je met welke <laughs> provider je bellen aan de hand van uh, uh, van de kosten. Uiteraard. En welke telefoon je heeft. Wij krijgen hier moet je heel goed nadenken waar je woont. En waar je woont is ook weer belangrijk voor met welke provider je kunt bellen. Je hebt Met name heb je Wind, is hier een Wind Info Strada, is een hele grote. Die hebben wij. Uh, maar daarmee heb ik in huis uh, <laughs> geen bereik. In de tuin weer wel. Uh, en, uh, maar uh, met andere providers heb ik hier in huis helemaal geen bereik. En in de tuin ook niet. Dus uh, de buren die hebben uh, Vodafone en die moeten weer ergens anders gaan bellen. En als je hier in het dorp woont, dan zeggen ze, je moet uh, wind weggebruiken vlak buiten het dorp Telecom Italia. En dan heb je ook nog tre, dus het is echt waar je woont. Uh, en ik weet ook, als ik rij hier, van Monteleone, waar wij wonen, naar Cite Pieve, het dichtstbijzijnde stadje, dan weet ik dat ik halverwege raak ik mensen altijd kwijt. Dus dan zeg ik ook gewoon, ik wil je zo terug, want ik rij nu daar en daar, en dan vallen ze zeker weg. Het is nog echt Nederland volgens mij 30 jaar geleden. Ongelooflijk, wat een achtergesteld land is dat Italië toch eigenlijk? ja ho ho op, op dat gebied ja op, op dat gebied ja. ja ja maar je moet dus echt bij het kiezen van een provider heel erg goed nadenken van oké okay, uh, ik, ik woon in dit gebied en in dit gebied heeft deze provider het beste bereik dus hier moet ik die moet ik hebben ja ja ja wow ja. wauw, ongelooflijk Want, nou, ja, vooral, ik denk nou, kijk ik woon in Umbria dus in Rome zal het allemaal wel goed zijn ja maar ik weet dus inderdaad als ik uh, bijvoorbeeld een vriend van mij die woont in, uh, in Chitre de Le Pieve en die loopt lopen van de bar naar de, naar de, naar de, uh, de krantenkiosk zeg maar. Mm -hmm. En daar weet hij gewoon precies waar uh, de verbinding wegvalt. Ja. Met tree is dat. Ongelooflijk. Nou ja, uh, ja. mooi dat het ook wel weer mooi dat het zo werkt. Vind ik altijd mooi dat het, een beetje dat ouderwetse. Um, de uh, Italianen, hoe zijn ze verder met hun uh, mobiele telefoon? Zijn ze ermee vergroeid? Net zoals wij in Nederland? Ja. Ja, de meeste Italianen, nou veel Italianen die ik in ieder geval ken... die hebben in ieder geval, uh, om het probleem op te lossen natuurlijk met TRE en Vodafone... en, en, en dat soort dingen, hebben ze uh, meerdere mobiele telefoons. Um, maar het, uh, wat hier veel minder is, dat, is het, uh, dat zijn de smartphones. Die merken ze ook in vergelijking, vind ik hoor. Op scholen hebben kinderen wel uh, nu op hun elfde, 12 twaalfde wel allemaal een telefoon. Mm -hmm. Maar het is veel minder uh, met smartphones en apps en dergelijke. Oh, ja want dat wilde ik inderdaad uh, vragen. Wat zijn de populaire apps? Maar de, die zijn er dus bijna niet. Nee, een is net als volgens mij hier. Is WhatsApp is een, is een hele bekende. Uh, en ze spelen allemaal spelletjes. Mijn dochters die spelen ook allemaal spelletjes. Waar dan in de klas op school over wordt gesproken. Ja. Iets met de dolfijnen springen en met, met prinsessen aankleden en zo. Allemaal heel braaf. Ja. Maar uh, ja, en voor de rest is wat, wat, wat, uh, wat, wat, wat ons heel erg opvalt, is dat Facebook is heel groot hier in Italië. En ik weet, wij zijn oude mensen, want Facebook schijnt tegenwoordig voor de oude mensen te zijn. Maar ook bij de jongeren is Facebook uh, heel populair. En ik zie het vrienden van mij die, die posten dan iets. En als ik iets post, dan krijg ik wel eens. Hè, en met heel, heel, heel veel mazzel heb ik over de 100 likes. Ja. Maar ik zie vrienden van mij die gaan dan skiën en die hebben dan 700 likes. Wauw. Ja, op Facebook. Dus, ja, dat vind ik wel heftig. Ja, zeker weten. Dus dat is echt een belangrijke vorm van contact houden met elkaar. Ja, ja, ja. ja. En ik denk ook dat de beleefdheid van Italianen wat dat betreft... de Italianen zijn ook veel minder direct dan de Nederlanders. Dus als een Nederlander iets op een post niet zo interessant vindt, dan zal hij dat gewoon niet liken. En een Italiaan volgens mij, die like, uit beleefdheid lijkt hij het toch. Oh ja, ja, ja. Wel zo netjes. Hele andere wereld, ja. <laughs> en je vertelde net al de, toch... de rest is ja met een me, de mobiele telefoon ja wat wat ik hier zo bizar vind is dat het <coughs> hands-free bellen dat is uh, je ziet heel veel mensen hier toch uh, hands-free bellen en met oortjes en zo daar, is, daar gaat dan ook weer dat weet je dan roept iemand uh, roept hier dat een oortje net zo dodelijk is uh, qua straling als uh, dat je bluetooth als dat je aan je, aan je oor hebt. Dus Die... iemand belt met oortjes. Ja. Er wordt heel veel uh, gevaarlijk gebeld, laat ik het uh, zo zeggen. En is daar enige vorm van toezicht op? Nou ja, hier in de regio is het sowieso minder. Uh, we krijgen nu tegenwoordig, er staat, sinds kort staat er een flitspaal tussen ons en Perugia in. Mm -hmm. uh, en daar, is ook, daar staan ook alle lokale kranten van vol... ...want daar wordt, iedereen wordt daar gegrepen. Er zit een dorpje, dat heet uh, Tavernel... ...die worden daar schat helemaal die rijdt van een flitspaal. <laughs> want iedereen rijdt daar uh, massaal te hard... Maar voor de rest is er hier in van de regio weinig controle op handsfree uh, op bellen, op gordels om, ja. op parkeren, uh, betalen en dat soort dingen, dat, helaas. Dat kan allemaal nog, dat kan allemaal nog, daar in Oemrië. Uh, ja. Nou, als je graag uh, uh, gewoon belt in de telefoon zonder gordel om, ga die kant op. Torben, dankjewel dat we je mochten bellen vannacht. Graag gedaan, het was een groot plezier. Hartstikke leuk. Hij gaat al langer rond in Nederland. En er werd ook al een tijdje voor gewaarschuwd, de griepepidemie. Nederlanders boven de 60 jaar konden sowieso een griepprik krijgen... ter vaccinatie. Maar cabaretier Micha Wertheim heeft een oplossing voor iedereen... die wel eens in het ziekenhuis ligt. Weet je waar je in het ziekenhuis behoefte aan hebt? Als je echt in het ziekenhuis bent, wil je beter voelen... geen kliniek clown. Je wil iemand die naast je ligt die er slecht aan toe is dan jij. Dat is echt waar. Dat, zo is het. Of je het nou mooi vindt of niet, als je in het ziekenhuis ligt, weet je... Als je één arm kwijt bent, dan... Geen klinieklauw, nee. Gewoon iemand naast haar leggen... Die zijn andere arm ook kwijt is. Dus je kan zeggen, hé, hey, gaat het een beetje naar bij jou? En geloof me, dat werkt beter. Ziektes uh, gaan er in het buitenland rond. Wat kan hier van de oorzaak zijn? En uh, zijn dit kinderziektes, obesitas, soas of bevaalde, bepaalde virussen? Ik ben heel erg benieuwd. En uh, Patricia, als het in Nederland winter wordt, rijden er ten eerste geen treinen meer. Maar er is ook een standaard, uh, uh, een standaard griepepidemie eigenlijk. Hoe zit dat in uh, Zwitserland? Daar is het natuurlijk veel vaker koud. Ja, nou de treinen rijden hier aan. Sowieso tijd. Mochten er drie minuten vertragingen zitten, dan bieden ze een exclusive aan. Oh. En ik maak geen grap, dan wordt er echt omgeroepen uh, een surrogon, uh, we hebben 3 minuten per en de tijd is echt heel verschrikkelijk en uh, dit gaat laat me gebeuren. Wow. Maar um, ziek worden de swissers zeker wel. Uh, ja, ja, nee, het zijn ook maar gewoon mensen. Dus, <laughs> en, en weet je wel, met kinderen en zo, dat, dat, dat neemt ook alles mee. Wat wel hier heel fijn is, maar het is heel, in principe ook wel goed geregeld. En er is gewoon een hele goede healthcare, zoals het heet. De uh, Obamacare, dat um, werd ook wel to swissify America genoemd in die tijd. Dus, weet je wel, uh, het Zwitserland geeft daar helemaal een goed voorbeeld uh, af. Mm -hmm. Nou ben ik toevallig bij een vriend geweest, uh, die lag in het ziekenhuis, die had een knieoperatie. ik heb heel wat verschillen, die allemaal, allemaal ongeluk hebben trouwens. Yeah. Maar dat terzijde. En dat was wel het eerste ziekenhuis waarin ik het papijt op de grond had zien ingaan. Wat ik echt dacht, maar hè, hoe kan dat? Ja, ja echt papijt lag op de grond. En dan kwam hij binnen en dan stond er een muziekje aan. Ik had eigenlijk het idee dat ik een spa in Omdat het echt uh, ja, heel, heel anders was. En nou zelfs een spa te zijn. Maar goed, het blijft natuurlijk in het ziekenhuis. Dat was wel een privékliniek moet ik erbij vertellen. Mm -hmm. um, ik heb wel zelf ook in het ziekenhuis gelegen hier. Ik had een uh, acute darmontsteking. En ja, hoe je het dan verkeerd is, zakt. Weet je wel. Ik, ik lag ook gewoon op een zaal met drie andere roggende vrouwen. Je kan niet slapen. Uh, dat betreft eigenlijk al een beetje hetzelfde als in Nederland. Maar wat ik wel heel opvallend vond, ik mocht zochtend zo, zo, uh, kreeg ik een menukaart. En dan mocht ik dan uitzoeken wat ik wilde eten. En dan achterin was er ook gewoon een wijnkaart. Dus je kon gewoon ook een flesje wijn bestellen zo. in thuis. En dat kan in normaal thuis hier. Dat is zeg maar, nou bij het ontbijt, als je dat wilt, <laughs> ja, dat, toen dacht ik ook wel. Dat vond ik toch wel een beetje vreemd. Ja. Toch? Dat ja. je. Als je een bijna in ziekenhuisbed uh, kan krijgen. Klein beetje eigenaar. Nou, soms kan het wel helpen als je een beetje grieperig bent. Dat je denkt, nou, wat alcohol. En dan van binnenuit word je dan uh, gereinigd. Ja, ja, een grok of zo heet dat, toch? Sorry. Een cognac is dat? Een grok? Een grok, ja. Dat is een grok. Ja, mijn, mijn moeder zei vroeger altijd, daar moest ik aan denken toen, uh, toen jij dit onderwerp doorstuurde. Uh, if you have to suffer, suffer first class. Ja, dat vind ik echt een uitspraak, dat kan eigenlijk gewoon niet. Maar toen ik dus in dat ziekenhuis lag, toen lag ik dus met vier vrouwen op, uh, op een zaal. En toen ging ik dus vragen van, kan ik eventueel naar een zaal alleen of kan ik een upgrade krijgen? Ik zei, ja, nou ben je ervoor verzekerd? Ik zei, "Ja, nee, ik ben gewoon, ben gewoon verzekerd. Ja. Um, ja, dan kost het je 2580 fran per nacht, als je alleen wil liggen. Ik zei, nou, wow. ik blijf wel gezellig met deze dames, ik zal zo sluiten. Zo. So. Um, dat is, ja, dat is Zwitserland. Wat ik wel uh, heel opvallend vond, en dat is misschien een beetje een vrouwenpraatje, Wout. Dus ik hoop dat je hier tegen kan. Mm -hmm. Maar vrouwen gaan naar de gynecoloog. Ja. En um, ik, ik ben hier ook naar de gynecoloog geweest. Want dat doe je, hè? Je check-ups. En toen was het op een gegeven moment van, nou, doe je maar uit, et cetera. We checken alles. Dus nou, alles was goed, klaar. Broek gaat weer aan. <laughs> ik wil weglopen. Ik zeg: van, nee, nee, nu moet je even de bovenkant uittrekken. Dus ik zal. Maar zo? Waarom? Hoezo? Ik zei van, ja, en ik controleer meteen je borsten. Zo. En dat vond ik echt heel erg goed. En ik weet dat jij denkt, dit is heel erg ver van mijn bed, Jo. Een hele eigen gynaecoloog was dit. Ja, nee, maar dat is pragmatisch. Ja. Want gynaecologen kunnen prima even checken op knobbels. En ze hebben ook een echte apparaat staan, als ze een beetje kunnen kijken. Ik vond dat echt, dat ik dacht, ja, dat vind ik nou eigenlijk best wel slim. Dit vind ik pragmatisch, dit is goed. Uh, dat is goed. En mijn gynaecoloog zou ook nog, hoe voel je voor de rest? ja, op de zinter, een beetje moeig, dat hebben we allemaal. Ik dacht, zie, ik schrijf je wel een beetje vitamine D voor en wat magnesiumpoeder. Voel je binnen een week, voel je een ander mens. Nou. Ja, ik hou daarvan. Zo, so, dus dit was alles in één, was dit? Alles in één. En dat doen ze hier standaard. Ik doe me een beetje lachig over, maar ik vond echt dat ik dacht... Ja, dat soort dingen, dat, dat, want het is een kleine moeite. Ja. En bij vrouwen kunnen natuurlijk prima zelf onze borst voelen. Maar mm, we doen het niet altijd, ik weet niet precies. De kan het zo even mee pakken. En nou. dan heb je gewoon het hele... Gedeelte heb je gedaan. Nou, gynaecologen in Nederland, als je luistert... doe dus even het hele pakket aanbieden, voortaan. Ja, goed idee. Oké, okay. hey, dankjewel dat ik je mocht bellen vannacht. Ja, fijne uitzendingen, wel dan spreek je da snel. Dankjewel. Ja, Arne, een kleine stap van gynaecologen naar uh, de griepepidemie... want daar gaan we het toch, uh, toch echt over hebben. Zijn de Fransen daar een beetje bang voor? Ja, de bang, dat zullen we niet gauw toegeven. We, uh, we zijn dapper. Maar uh, nee, uh, in het buitenland wordt gesproken over de Franse griep inmiddels. Dus uh, oh. nee, een echte epidemie, ja. Want je, je hebt de Mexicaanse griep en je hebt de Franse griep dus. Ja, de, de Franse griep. We zitten nu, uh, als ik de cijfers mag geloven, zo'n uh, 12.000 uh, ziekenhuisopnames. Of eerste hulp toch wel uh, deze winter alleen al... Uh, als het gaat om uh, griepgerelateerde gevallen. En we gaan over de 40 uh, doden heen. Toch wel van mensen die uh, direct aan de griep te herleiden zijn. Ja. Uh, alleen al deze winnen. Dus nee, we kunnen wel zeggen dat de griep hier wel uh, rondwaait. Ja. En, en wie zijn dan met die term gekomen? De Franse griep? Ja, de Fransen zelf niet. Hier wordt gewoon gesproken van uh, La Griep en Frans, maar uh, de Engelsen natuurlijk. Als het uh, even is, dan uh, met het kanaaltje ertussen, uh, wat ze graag zelf het Engelse kanaal noemen, en wij het kanaal. <laughs> en uh, zo is deze griep nu ook uh, de, de Franse griep geworden, voor Kle de Engelsen dan. Klein steekje naar de Fransen was dit. Uh, ja, dat doen ze graag. Ja, ja. ja. ja. Nee. Weet je, nog wel eens een keertje, dat standbeeld uh, gaan we nog een andere keer over hebben. De, de, het, is hier, het gaat hier eeuwenlang terug. Het gaat al eeuwenlang terug. <laughs> de, de, de Fransen, wat doen ze eigenlijk aan een griepepidemie? Wat, wat kunnen ze eraan doen? Uh, nou uh, Frans, laat het, uh, als het gaat om uh, medische zorg, uh, laten ze niks aan de toeval over. Uh, de, de, de, de farmaceutische industrie is misschien wel de grootste van de wereld. Uh, uh, ga voor een verkoudheid uh, naar de huisarts. Je weet zeker dat je een tas medicijnen meekrijgt. Er wordt altijd wel wat voorgeschreven. Wat zeg ik? Wat? Nee, een tas. <laughs> dat, uh, dat, dat, dat, dat doet ze heel goed. En dat zo ook met de griep. Uh, ik heb me erin dat voor de winter inderdaad uh, radiospots uh, werden afgedraaid om uh, te letten op wat de eerste symptomen waren van de griep en wat dan te doen. En ook om verdere verspreiding te voorkomen. Oh wauw, ze zijn er dus echt heel erg mee bezig daar. Ja, want het is niet de eerste keer dat het uh, hier uh, goed, goed misgaat, zeg maar. En, en, griep, en griep klinkt onschuldig, hè, want we hebben in het Nederlands natuurlijk het griepje, maar ja, dat is er gewoon een zware verkoudheid. Maar de echte griep is wel een serieuze ziekte, dus uh, dat, dat, dat, uh, dat kun je de vergelijken met termos knokkelkoord, zeg maar. Oh. Nou, uh, dus ja. Dus wel, uh, dat is heel heftig. Ja, de medisch gezien niet, toch? Maar... Nee, precies. Qua, qua heftigheid. En Arne, uh, moet je daarvoor altijd naar de huisarts? Dat, dat zei je net. Maar ze hebben ook veel van die, ja. die, van die uh, Groene Kruis, hè? De Groene Kruisen, ja, nee, kijk, de, de Fransen hebben, nou, ik denk een dokter op uh, voorke, voorke, uh, voorkeuze nummer 1 staan in hun telefoon. Maar, uh, ja, ik, ik weet niet wat er meer is in Frankrijk: bakkers of uh, apothekers? Daar, daar schuikel je, je over in Frankrijk. En dat zijn inderdaad die vaak fel uh, verlichte, knipperende Groene Kruisen. En, uh, ja. In de steden, zoals in Parijs, uh, om de 100 meter. Maar ook in de kleinste dorpen en gemeentes kun je gewoon uh, minimaal één apotheek tegenkomen. En uh, ja, dat is een florerende handel. En nogmaals, volgens mij is de Franse farmaceutische industrie de grootste ter wereld. Ja, dus, uh, maar er komt concurrentie verreken. aan hè, voor die, uh, die Groene Kruizen, de farmacie. Ja, dat is de para-farmacie. Para uh, ja, dan moet je even twee keer kijken. Het groene kruis staat er dan, dan wel niet op de gevel want dat mogen ze niet, maar uh, in letter G-types uh, ja, doet dat denken aan een apotheek. je sta je binnen, ja, en, en, en, de, en me, sommige mensen noemen het kwakzalverij, andere mensen zweren erbij. Maar dan kom je, zeg maar, in de homeopathische variant van de apotheek. En dan heb je alleen maar uh, spullen uit de natuur. Maar ja, het doet in alles aan als apotheek. Je moet twee keer kijken van, uh, ben ik hierna voor mijn uh, paracetamol. Ja, dat hebben ze niet. <laughs> nee, <laughs> dus, uh, nee, die, die uh, in één straat, uh, bijvoorbeeld gisteren lag, zag ik daar... en ik telde daar uh, vier gewoon apothekers en uh, twee para-apothekers. Dus, uh, nou ja, dat hangt op twee om drie al. Een doodnormale ja. straat in Parijs vol met apothekers. Nou, ze zijn er in ieder geval goed mee bezig, want vorig jaar... Um, toen was er een echte griep griepepidemie in Frankrijk ook. Toen kwam er een heel noodplan aan te pas. Ja, klopt. En uh, dat is uh, daarop, uh, de, de, uit ervaring wordt geleerd. Dus ook de, de, daarom was deze winter al uh, vooraf uh, veel uh, media aandacht. Eh, dus echt, nou, hoe moet je dat noemen? Postbus, uh, postbus 51 voorlichting. Ja. En uh, ja, als gevolg van de epidemie van vorig jaar. Dus uh, ja, echt een officieel noodplan, ja. <laughs> en wat te doen. En er is ook een heuse kaart uh, van Frankrijk, waarop je gewoon, uh, zeg maar waar de griepepidemie uh, zo'n beetje live kunt volgen. Ja, dan weet je waar je niet naartoe moet. Dan weet je waar je we toe mocht. Nee, ja. klopt. Maar uh, ja, goed. En een deel daarvan is uh, dat er, uh, het noodplan ook al bij meer dan 200 ziekenhuizen inmiddels uh, in werking is gesteld. Hè? Dus uh, om, om uh, ja, gewoon ruimte en, en capaciteit vrij te houden voor eventuele griepgevallen. Nogmaals, griep is een serieuze ziekte. Mm -hmm. Als je echt griep hebt, dan kan het levensbedreigend zijn. Dus uh, er zijn nu zo'n zo, zo, zo, uh, 35 uh, ziekenhuizen die. Uh, Nee, gewoon uh, operaties uitstellen om daarmee bedden vrij te houden voor grieppatiënten. Die heeft wel gewoon echt eerst wat nodig hebben. Ja precies, want dat is het noodplan. Dus uh, bedden vrij houden, ruimtes voor als iedereen tegelijk binnenkomt. Dat, dat deels bij in, in, in combinatie met ja, de Postbus 51-campagne... Uh, waar echt wel flink uh, het geld tegenaan wordt gesmeten. Want daar gaat veel centheid in. Ja. Uh, Nogmaals, normaal letterlijk wat te doen bij... Uh, als je dit en dit voelt, waar moet je rekening mee houden? En als je het doet, wat je dan vooral niet moet doen. En dan wordt eigenlijk wordt opgeroepen om dan vooral niet naar je werk te gaan, bijvoorbeeld. Nee. Dat is revolutionair in Frankrijk, hoor. <lacht> of, uh, we, <lacht> dat moet worden. We, we kunnen een voorbeeld nemen aan de Fransen. Arne, dankjewel dat je ons even wilde bijpraten over de griep in Frankrijk. Kijk, dankjewel en tot gauw. Heel graag gedaan. Succes nog. Those uit Londen, Jacob Banks. Die sluit dit rondje van Europa af. Want dat was het eigenlijk, dit eerste uur van de wereld van BNFARA. We kwamen langs Frankrijk, Italië en Zwitserland voor het eerst drie buurlanden in een uur bij de wereld van BNFARA. Alfred merkte dat op in de chat, heel scherp. Maar we zijn pas halverwege. Straks gaan we het verder van huis zoeken naar Amerika en Chili. Nu eerst het nieuws van twee uur. Met Levi van Eck. De wereld van BNFARA.